Dit is door alwegens met het NOS-journaal. Met verbazing en feit is gereageerd op het overlijden van schrijver en publicist Joost Zwagerman. Hij maakte gisteren in zijn woonplaats Haarlem een einde aan zijn leven. De schrijver kampte al jaren met depressies. Zwagerman brak in 1989 door met de roman Gimmick. Andere bekende romans zijn Vals licht en De buitenvrouw. In 2008 kreeg hij de gouden ganzenveer voor zijn hele oeuvre. Behalve schrijver was Zwagerman ook kunstcriticus onder meer in het programma De Wereld Draait Door. Zijn uitgever, Peter Nijssen van de Arbeiderspers... zegt dat het nauwelijks een geheim was... dat het de laatste tijd niet goed ging met Zwageman. De zelfdoding in juli van zijn goede vriend, schrijver Rogi Wieg... had hem erg aangegrepen, zei Nijssen. Joost Zwageman was 51 jaar. De patiënten van het VU Medisch Centrum in Amsterdam... zijn allemaal geëvacueerd. Kort voor middernacht waren alle 339 patiënten... naar andere ziekenhuizen overgebracht. De ontruiming was nodig nadat water in de kelder van het ziekenhuis was gelopen. Het VUMC hoopt later deze week te kunnen zeggen wanneer het ziekenhuis weer open kan. Alle wethouders die over zorg gaan krijgen vandaag een brandbrief van jongerenorganisaties over de zorg aan jongeren vanaf 18 jaar. Tot hun achttiende vallen ze onder jeugdzorg. Daarna komen ze terecht in de volwassenenzorg, waar gemeenten voortaan verantwoordelijk voor zijn. Maar volgens de briefschrijvers is in veel gemeenten onduidelijk waar jongeren vanaf hun achttiende heen kunnen. Serena Williams heeft zich voor de tiende keer geplaatst voor de halve finales van de US Open. De Amerikaanse titelverdedigster versloeg haar zus Venus in drie sets. 6-2, 1-6 en 6-3 omdat Serena eerder dit jaar ook al de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon op haar naam schreef, kan ze blijven hopen op een Grand Slam. Het winnen van alle grote tennistoernooien in één jaar. Het weer vooral in het oosten en noordoosten kan mist ontstaan. De dag begint dus grijs, maar later wordt het zonnig. In de middag wordt het 18 tot 20 graden. En ook donderdag en vrijdag wordt het zonnig en droog en nog wat warmer. Dit was de Den Verkeersupdate. Verkeersupdate. Van de John Bakker van de ANWB.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 Thank you. Ja. FM Zandvoort Zon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 Kind of love, we keep you coming back If I love you, love me right now Don't ever leave me, girl, No do me that So please, don't walk away Give me another chance we love you the right way My true feelings, pushing out Oh man, you love me, can't do it out yeah. Who am I, without you by my side Every little piece of my heart, broken in the dark Wishing I could hold you now What you did for me now I don't know We oh.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 It's the sun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 It is so bold the light the light the light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 Van nu weer... Même en Dieu, je suis pas là Fous les sourires Tes jeunes et les vieux qui espèrent Et ces flashs qui aveugl à la télé chaque jour Et les salons qui bug la couleur de l'amour Et les jours qui traînent comme je traîne mon ennui Humper qui Jamais le jour, et on coule dans son lit, en dat het En dat En dat het een beetje En dat het een beetje zinnig is. En dat En dat het een beetje zinnig is. En dat het een beetje zinnig is. En dat het Ik heb geen te gaan. te gaan. Ik heb geen zin om te te gaan. Ik heb geen te met ZFM, Zong, Zee, Zandvoort en Zomerhits. in